9 uur. Dit is Jeroen met het NOS Journal. Het is de laatste dag van de Europese verkiezingen. Vandaag mogen kiezers in 21 EU-lidstaten gaan stemmen voor het Europees Parlement. Alle stemlokalen zijn nu open. De laatste stembureaus sluiten vanavond om 11 uur in Italië. Maar de meeste EU-landen komen eerder al met prognoses. De eerste worden rond 5 uur verwacht. Nederlandse gemeenten maken vanaf 11 uur vanavond de resultaten bekend van de verkiezingen van donderdag. De politie van de Rotterdamse haven heeft gisteren 14 buitenlandse verstekelingen ontdekt... in de trailer van een vrachtwagen. Waar ze vandaan kwamen is niet bekendgemaakt. Iedereen is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. De chauffeur van de vrachtwagen is ook aangehouden. Ook zijn nationaliteit is niet bekend. Tegen het hoofdbureau van de politie in Eindhoven... is vanochtend vroeg een brandend voorwerp gegooid. Voor politiemensen konden de vlammen snel blussen. Volgens de politie is er lichte schade ontstaan aan de ingang. De dader is onbekend. De Ieren hebben massaal voor een versoepeling van de regels voor scheiden gekozen. In een referendum over een grondwetswijziging... stemden meer dan driekwart van de kiezers voor minder strenge regels. Nu moet een echtpaar eerst nog vier jaar apart van elkaar wonen... voordat ze mogen scheiden. Dat moet twee jaar worden. In het katholieke Ierland is het pas sinds 1995 toegestaan om te scheiden. De brand bij afvalverwerker Twens in Hengelo is onder controle. Rond 1 uur vannacht nacht pakt hij uit in een bedrijfsband van 10.000 vierkante meter... Daar wordt al het GFT-afval van Twente verwerkt tot compost. Het pand kan als verloren worden beschouwd, zegt de brandweer. De rook trok over de binnenstad van Hengelo, wat leidde tot stankoverlast. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het weer, vrij veel bewolking en vooral in het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden breekt de zon vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. In de avond gaat het vanuit het noordwesten geleidelijk regenen. Dit was het NOS-journaal.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 ...bij het tweede uur van ZFM Klassiek op deze zondag. Vandaag eh, laten we u stukken horen die door de popgroep Exception... ...ooit eens verpopt of verjazzed zijn. En eh, vandaag laten we dus de originele daarvan horen. En het stuk wat u net hoorde, dat was van de Spaanse componist Manuel de Falla. En nou eh, ga ik waarschijnlijk eh, op mijn gezicht, want nu moet ik Spaans gaan praten. Eh, het nummer, dat heet, het stuk dat heette El Amor Brujo.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 Jozef Bastiaan Bach dus het Italiaans concert in F, deel 1.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 Stuk van George Gershwin, The Rhapsody in Blue. En uh, mocht u suggesties hebben, trouwens, uh, voor dit programma, verzoeken of suggesties of wat dan ook, uh, laat het ons dan gerust weten via uh, Facebook, want daar zijn wij makkelijk te bereiken via de pagina www.facebook.com. ZFM-klassiek, uh, ZFM niet Lunched, maar klassiek. ZFM-klassiek.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 uit de tweede orkestsuite van Johan Sebastian Bach.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 I'm going to go.